Geef op Gero 860 of aan de collectant. Hersenstichting Nederland. Geneeskundeboek.nl Specialist in medische vakliteratuur. Dit is Radio 1. Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Dag van vertrek in Egypte brengt miljoenen op de been... De EU roept op tot brede overgangsregering. En minister Leers blijft bij strafbaarstelling illegale. De opkomst bij de massabetogingen in Egypte loopt in de miljoenen. Niet alleen op het Tahrirplein in Cairo, maar ook in andere steden... zijn honderdduizenden mensen op de been. Op de dag die door de tegenstanders van president Mubarak is uitgeroepen... tot dag van het vertrek. Vooral in Alexandria en Ismailia is het druk. Ook nu in Egypte de avondklok is ingegaan. Over het algemeen verloopt de dag vreedzaam... met onder meer optredens van dichters en muzikanten. Er zijn enkele meldingen van ongeregeldheden... tussen Mubarak-aanhangers en zijn tegenstanders... maar het massaal aanwezige leger heeft nauwelijks ingegrepen. Wel zijn volgens de tv-zender Al Jazeera... enkele Mubarak-aanhangers opgepakt. De Europese Unie roept op tot de vorming van een overgangsregering... in Egypte die op een brede basis steunt. Die overgang moet nu beginnen, zo staat in een verklaring... die op de EU-topconferentie in Brussel is opgesteld. Aan de wensen van het volk moet tegemoet worden gekomen met hervormingen. Niet met onderdrukking, al dus de EU-leiders. Ze roepen alle partijen in Egypte op tot terughoudendheid. In de verklaring van de EU staat geen oproep aan president Mubarak om af te treden. EU-buitenlandchef Catherine Ashton vertrekt binnenkort naar Egypte. Ze zal daar namens de EU hulp aanbieden bij het hervormingsproces. Minister Leers blijft bij het plan uit het gedoogakkoord om illegaliteit strafbaar te stellen.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 De Voedsel- en Wareautoriteit heeft duizenden boetes uitgedeeld... vanwege grootschalige fraude met mest. 40 mesthandelaren hebben structureel papieren vervalst. Ze voeren een fictieve afnemer op... terwijl de mest in werkelijkheid op andere plekken werd gedumpt. De 140 boeren die de mest afnamen hebben ook een boete gekregen... omdat ze de handelaren nooit naar de papieren hebben gevraagd. Dat is wel wettelijk verplicht. Eén Varkensboer kreeg in totaal 1 miljoen euro aan boetes... onder meer omdat hij veel mest illegaal op zijn eigen land dumpte.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 Een echtpaar uit Hendrik Ido Ambacht is aangehouden... op verdenking van jarenlange mishandeling van hun adoptiekinderen. De man en de vrouw zijn al begin van de week opgepakt... maar dat is nu pas bekend geworden. De slachtoffers zijn een jongen die nu 18 is en een meisje van 16. Ze werden eind jaren 90 door het echtpaar geadopteerd. De mishandeling zou bijna meteen zijn begonnen. Het meisje zou er bij een keer een gebroken arm hebben opgelopen. De zaak kwam vorig jaar aan het rollen... toen de jongen over de mishandeling begon te praten. Beide kinderen waren toen al het huis uit.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 Het is daarbij regenachtig en het wordt een graad of 10. Volgende week rustig weer. AW verkeersinformatie. De meeste files staan vanmiddag rond Utrecht en Amersfoort. Het is verder niet drukker dan gebruikelijk. De wat langere files die komen we tegen op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. tussen het knooppunt 1 Ness en Amersfoort Noord 12 kilometer. A2 van Amsterdam naar Den Bos tussen breukelen en knooppunt oude Rijn 8. Op la 15 vanuit Europoort is een kapotte vrachtwagen gestrand bij het Pernis. De rechte is dicht en er staat 4 kilometer vide. En de 28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de afrit den Dolder en Amersfoort: 12 kilometer. Er is maar één. vliegwinkel.nl. Vliegwinkel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 Een eerbetoon aan de Russische componisten Tchaikovsky, Prokofjev en Stravinsky. Vanaf 8 februari in het Muziektheater Amsterdam. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. Het avondgebed in Egypte is net afgelopen. En de demonstranten lijken niet op te geven. Het lijkt wel alsof ze onvermoeibaar zijn. Sander van Horen is in Cairo. Uh, Sander, ze blijven zingen. Wat zongen ze hier trouwens? Kan je dat herkennen? kon ik door de telefoon niet horen. Nee, sorry. <laughs> Precies. Het volkslied. het volkslied was dat Volk. toch? Ja. Bette Zendrik zei: Het is het, uh, het, is het volkslied uh, van Egypte. Dat zongen ze ook de hele dag, begreep ik, uh, Sander, op het, uh, op het plein. Ja, nee, kijk, weet je, dat, dat, dat is natuurlijk wel een grap. Dat uh, wat zowel de uh, pro mubarak als de, uh, de pro democratie demonstranten met zich meedragen. Dat zijn gewoon nationale symbolen, dat is de vlag, dat is het volkslied, dat is de trots op het uh, Egyptisch zijn Anna Masri. Ik bedoel, ik ben Egyptenaar, dat voor alles en dat hoor je van beide kanten. Ja, het begint ondertussen te schemeren bij jou in Cairo. Verandert er iets uh, aan de situatie? Je ziet wel dat mensen naar huis gaan. Ik bedoel, het is donker. De avondklok die is al een uur geleden ingegaan. Niet dat daar zich ooit iemand wat aan gelegen heeft uh, laten liggen. Maar je ziet dat mensen het uh, op zich wel mooi vinden. Er was op een gegeven moment het gerucht dat Mubarak uh, afgetreden zou zijn. Ja, dat bleek eigenlijk dezelfde seconde uh, niet waar te zijn. Uh, maar denk ik gaan de meeste mensen ervan uit dat uh, het nog wel eens wat langer zou kunnen duren. En dus is het weer een dag die weliswaar heel groot was, maar die ten einde komt. En dat is een dag die er waarschijnlijk morgen ook weer is en overmorgen ook weer is. En de mensen die op het plein uh, de hele week gebleven zijn, uh, of langer inmiddels al wel... ja, die zullen zich opmaken voor een, uh, een nacht op het plein. Nou ja, er werd natuurlijk gedacht, omdat natuurlijk ook die titel er, of dat etiket erop geplakt was... van vrijdag vertrekdag, en natuurlijk omdat vrijdag de belangrijke dag is in de moslimwereld... dat het vandaag zou gebeuren. Ja, maar de demonstranten gaan daar uiteindelijk niet over. En ze kunnen heel veel willen en heel veel namen geven. Maar uiteindelijk is het niet uh, de demonstratie, maar uh, Hosni Mubarak die dat beslist. En zo'n demonstratie heeft natuurlijk wel zin. Hè? Vooral ook op het moment dat je ziet dat de Egyptische staatstelevisie daar wat liberaler mee omgaat inmiddels. Maar uiteindelijk is het belang van de demonstranten een van de belangen in de mix. Daar zitten de Amerikanen in, daar zit het leger in, daar zit Mubarak in. Dus uh, daar heeft, heb je allemaal mee te maken. Ja, en die mensen, uh, ze zullen niet allemaal op het Taguierplein blijven, maar blijven er wel veel? Ja, hoor, ik denk heel veel. En zeker ook omdat ik het idee heb dat elke keer dat er een toezegging komt van de regering, hè, bijvoorbeeld zoals uh, Omar Sleiman, de vicepresident, die zegt: uh, we zullen uh, ze vragen om te vertrekken. Nou, dat heeft bijvoorbeeld. De minister van Defensie, die vandaag uh, op het plein was... en met hun vraag, maar ook met de demonstranten... die heeft gevraagd van jongens, willen jullie vertrekken... want dit is niet goed uh, voor uh, Egypte. Dat hebben de demonstranten geweigerd. En Slijman heeft gezegd, we gaan ze ook niet van het plein afvegen. Dus dat wordt ook weer gevierd als een overwinning. En het, ik heb het idee dat elke overwinning, elk klein stapje vooruit... Uh, de mensen juist standvastiger maakt en het idee geeft... Dit is dus waar we het doen. En dus moeten we blijven. Ja. Zijn er trouwens nog officiële toespraken aangekondigd? En dan bedoel ik dus van de huidige machthebbers? Ja, maar je hebt het ook de vorige uren van Hans-Jaap gehoord. Hans-Jaap Melissen die op het plein staat. Dat gebeurt dan in een hoek... Dat gebeurt met geïmproviseerde geluidsinstallaties. Dus uh, de toespraken die zijn er wel geweest, hoor, van, van uh, uh, Mohammed Al-Baradij bijvoorbeeld... Hè, die door de gezamenlijke oppositie naar voren is geschoven. Uh, maar ja, als je uh, 300 meter verderop staat, dan hoor je het al niet meer. Ja. Bertus Hendricks, uh, midden-oosten deskundige van uh, Klingendaal. Ik moet je nog eventjes fatsoenlijk uh, introduceren. Goed dat je bij ons in de studio bent. Uh, hoe verklaar jij dat? Uh, het lijkt namelijk rustig te blijven. Nou ja, omdat uh, de, de regering heeft besloten om uh, na het uh, geweld van de vorige dagen uh, het leger op te dragen, om in ieder geval uh, die mensen tegen te houden. Dat is ook wat ik hoorde van vrienden uh, ook op het plein. En uh, dat in het vanochtend uh, het soms de regering uh, mensen die er tegenaan wilden, uh, gewoon heeft tegengehouden. Uh, dat lijkt nu weer iets minder het geval te zijn. Maar. Uh, het is duidelijk dat uh, de, uh, het leger dat uh, blijft een beetje passief voor de rest. He, dat is, de, Ze en, hebben wel wat grotere bufferzones ja, gekregen. Ja, ja, en ook die, die demonstranten hebben zich natuurlijk ontzettend goed uh, georganiseerd. En ja, op een gegeven moment valt er tegen de, de enorme hoeveelheden mensen die uit de moskeeën komen, alle, alle kanten in de straten. Uh, ja, daar is het moeilijk tegen op te werken. Want die pro mubarak aanhangs die zijn niet zo uh, gigantisch groot. En uh, die, die worden natuurlijk ontzettend georganiseerd, het regime is nog, een deel, een deel van het regime is nog steeds in staat om een aantal van die, van die baltagiers, zoals ze dan heet, de, de gehuurde knokploegen, om, om die te mobiliseren en dat zal nu met invallen van de duisternis zijn, dat is het altijd wat makkelijker om provocaties te plegen en zo die situatie van chaos weer een beetje, of de schijn van chaos weer een beetje te wekken, wat in het belang is. Maar de, de, de gedisciplineerdheid van de demonstranten heeft tot nu toe hun Opnieuw een dag bezorgd waarin zij weer het initiatief hebben. Ja. Nou, er waren wel berichten dat er zo'n 500 bij die 6-oktoberbrug uh, over de Nijl. dat daar zo'n 500 pro-Mubarak-demonstranten zich hadden verzameld. Ja, en uh, die zullen ook zeker proberen om uh, te kijken wat ze nog kunnen aanrichten. Maar uh, of het hun zal lukken uh, om, uh, laten we zeggen, door de barrières te komen. want ook de demonstranten hebben zich georganiseerd. zoals jullie dat met uh, Sander en uh, Hans Jaap natuurlijk ook de hele dag bericht hebben. Uh, om uh, met. Ook te fouilleren. Dus ja, uh, het, is een, uh, het is een beetje een, een kat en een muisspel. Maar nu lijkt het erop dat de demonstranten de kat zijn en de, uh, de pro-Mubarak uh, huurlingen, zal ik maar zeggen, uh, de muizen. Dat is de straat, maar vindt er nou verder nog overleg plaats? Ik bedoel, er zijn ook leiders, informele leiders van de oppositie, vindt daar overleg plaats met de huidige machthebbers? Achter de schermen gebeurt uh, van alles. Uh, de, de, de Omar Suleyman, de, de vicepresident, die zei gisteren dat hij ook uh, contact had gezocht met de jongeren. Want hij, hij heeft het steeds over de jongeren. Hè. Dat, de, de, dat zijn de goeie, daar hebben we alle begrip voor. Maar er zijn van die buitenlandse agenten, buitenlandse belangen en bepaalde politieke stromingen. Die proberen de zaken over te nemen. Dat bedoelt hij natuurlijk op de moslimbroeders. Uh, maar uh, uh, wat er daar uh, uh, van bekend is, dat is vooral dat niet bekend is uh, welke jongeren hij dan heeft gesproken. Wie, en, en, en je hebt dus uh, coördinatoren van uh, de 6 april uh, beweging. Hè, dat is de belangrijkste jongerenbeweging, die met die Facebook en, en Twitter uh, generatie zal ik maar zeggen. En ook Kifaya, een oudere uh, organisatie, die zeggen wij uh, hebben niemand uh, gemandateerd, niemand aangewezen om dat te doen. Dus wij weten niet met wie die praat. Hij heeft ook gepraat, en dat zal misschien vandaag ook wel verder zijn gegaan, met de officiële oppositie in Egypte. Uh, en dat is dan onder andere... De Tagama partij, de WAF partij. Uh, uh, uh, dat zijn uh, ges, gesprekken die uh, hebben plaatsgevonden, die zullen vandaag zijn doorgegaan. Maar die partijen die zijn op dit moment niet de factor. Ik bedoel, dat zijn partijen die al jaren meedraaien in het circus. En die officieel oppositie zijn. Maar... Want dit zijn ook die partijen die officieel in het parlement zitten met ja, een paar centrijd. Ja, die, die mogen dus mee. En die krijgen dan één of twee zetels toebedeeld uh, in een paar districten waar ze dan wel uh, een beetje uh, eerlijk zijn. Want je weet nou, daar is bijvoorbeeld. De Gamma-partij is sterk, nou goed. Als we daar nou niet te veel uh, vervalsen, dan komt die een zetel vooral bij de Gamma. En uh, bij de andere is het de Wafte-partij die krijgt dan meestal wat, wat meer zetels. Maar die, uh, die springen ook een beetje, want die voelen de druk... Hè, dat ze eigenlijk irrelevant zijn geworden. Die springen ook een beetje op die trein. Uh, maar dat zijn ook degene die het, uh, de brug vormen dan met de officiële regering. Maar dat is niet beslissend. Want de belangrijkste club, de Moslimbroederschap, eh, die is ook uitgenodigd. En die hebben gezegd, wij gaan niet praten voordat Mubarak weg is. En dan hebben we natuurlijk nog de rol van de Verenigde Staten. Ja, nou die zijn volgens mij keihard bezig achter de schermen. Het is heel duidelijk dat de Verenigde Staten willen dat Mubarak nu zo snel mogelijk weggaat. Eh, omdat eh, de oppositie ook heeft aangegeven... Dat men eh, wel bereid is te praten, zelfs met Omer Soleiman, eh, die ook tot het, natuurlijk de kern van het regime behoort. Maar als die symbolische overwinning eh, binnen is, dan wil men wel praten. En er is ook een soort mechanisme voor. Eh, waar ik gisteren eh, iets kort over heb gezegd in nieuwsuren, want het werd ook door eh, de Al Jazeera Arabisch gemeld. Eh, Krachtens, in, ik geloof 108, artikel 138 of 136, rekenen we niet op af. Uh, daar uh, kan de president al zijn bevoegdheden overdragen. En dat is de formule die nu door sommigen naar voren wordt gebracht. Uh, en ook namens de, zeggen, de demonstranten. Als uh, de president ertoe kan worden bewogen... en daar kon hij volgens mij toe worden bewogen... als de druk groot genoeg wordt... is dat hij al zijn uh, bevoegdheden overdraagt aan Omar Soleiman en dan dan gaan de gesprekken beginnen waarbij dan iedereen van de opposanten... Eh, de grote massa die daar zit, zijn vertegenwoordigers, betrokken gaat worden. Dus dat zou een het begin van een opening kunnen zijn. Goed, als u vragen heeft voor Bertus, dan kunt u die stellen via de Twitter. NOS Radio 1, dat is ons Twitter-adres. Gaan we die na half zes met Bertus verder bespreken. In veel moskeeën overigens, in Nederland... kwam vandaag ook de onrust langs in de Arabische wereld. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Daar sturen wij onze verslaggever Jeroen de Jager naartoe. Op deze dag van het vertrek stroomt ook hier in de El Kabir moskee aan de Westersheid in Amsterdam stroomt de moskee langzaam vol. Ik ben uh, ja, ik origineel ja. het is een heel spannende dag. Ik hoop dat het ook goed afloopt. De dag van vertrek. Zo noemen ze het men dat ja. ja. Welke kant staat u? Geen één kant. Ik ben het met de bevolking eens. We hebben inderdaad een nieuwe leider nodig en we hebben nieuwe wetten nodig. En Egypte moet nieuw opnieuw opgebouwd worden. Maar ik denk wat er vandaag in Egypte gebeurt... dat het niet de voordeel van Egypte zal uitvallen. En ook in de preek van de imam... kort aandacht voor de situatie in Egypte en Tunesië. Het wordt even in het Nederlands vertaald door iemand... We zien dat vele landen getuigen van de ontdrukking en het onrecht dat plaatsvindt door verschillende leiders. Wij zien dat degene die als leider is aangesteld over de mensen deze onrecht aandoet op de manier die niet gepast is en die niet is voor te stellen. Ze hebben alle gunsten die het land toegekomen is en aan het volk zelfs verbruikt alsof dit alleen ten dienste van hen komt. Maar Allah is overal van op de hoogte en hij zal ieder ter verantwoording roepen. Allah. En bij het uitgaan van de moskee hebben we mensen inderdaad duidelijke mening over de preek... die ook even kort over de situatie in de Arabische landen ging. Terecht eigenlijk dat de mensen in opstand komen, vind ik. Is tegen de islam eigenlijk de manier waarop leiders daar omgaan met het volk? Uh, ja, die landen worden ook niet geregeerd door de islam. Dus niet, weg, dus niet door de sharia. En dan zie je het dan krijg je zulke dingen. En, uh, okay. ja. Zou de sharia de oplossing zijn? Dat weet ik niet. Het is niet aan mij om te, om te beslissen, maar... je ziet ook op bepaalde landen die wel worden geregeerd door de sharia... dat dat ook niet uh, helemaal uh, koosje gaat. De leiders gaan allemaal niet goed met hun volk om. Op wat voor manier niet? Qua rechtvaardigheid. Qua werkloosheid wat er gebeurt. Mensen onrecht wordt gedaan. Dat soort dingen worden niet goed mee omgegaan. Dus terecht dat het volk in opstand komt? Zeker terecht. Hoeveel mensen lijden honger? Hoeveel mensen lijden aan een ziekte? En zij worden niet geholpen. En de oorzaak hiervan is te leiden naar de leiders die zich niet over hen ontfermen. Abjafra, u bent van het Nederlands netwerk Marokkanen. Ik vond de toespraak, de preek van de imam... tamelijk expliciet richting de leiders van sommige Arabische landen. Wat vond u ervan? De uitspraken waren dusdanig expliciet... dat de imam zich schaarde achter de wensen van het volk. Even naar Marokko kijken... En De situatie daar met koning Mohammed, wordt het daar ook tijd voor een revolte? Ik heb daar een hele expliciete mening over. En die is? Ik ben koningsgezind, zowel in Nederland als in Marokko. Desalniettemin is het nog steeds zo dat als je commissaris van politie bent... of je bent wethouder in Marokko, dat je na een x-aantal jaren al gigantisch rijk bent. Ja. Terwijl... Corruptie is er ook, het verschil tussen arm en rijk is er ook. Uh, het verschil tussen arm en rijk is gigantisch. Dat zou ongetwijfeld misschien kunnen leiden tot een eruptie. De corruptie is bovenmatig. En dat is wat ik zeg. Kijk, het, het mag nooit zo zijn dat iemand uh, als een wethouder of als een commissaris van politie uh, zich ongelimiteerd kan verrijken. Terwijl iedereen weet dat dat nooit van zijn salariering kan zijn. Dus ja, er moeten veranderingen komen, absoluut. Straks iets heel anders. Oranje heeft een debutant. Kevin Strootman van FC Utrecht. Die mag meedoen tegen Oostenrijk. Wijnand Zwaan bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Wijnand, nog steeds een rustige vrijdagavond? Ja, een avondspits zonder uitschieters. Bij Utrecht is het aan de drukke kant. Maar ja, dat hebben we eigenlijk altijd wel op vrijdagmiddag. Zeker op wegen als de A1, de A2 en de A28 staan gewoon alle dagelijkse wielers er. Bij Rotterdam valt de file op op de A15 vanuit Europoort. Staat bij Pernis 5 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Vorige week was het de elektronica-keten ITS. gisteren de boekenclub de ECI. En vandaag lijkt het erop dat winkelketen Hans Textiel in grote problemen verkeert. Volgens de vakbond, FNV-bondgenoten, hebben de 90 medewerkers van het hoofdkantoor en het distributiecentrum te horen gekregen dat ze hun baan verliezen. Onbekend is er wat er met de 160 winkels gaat gebeuren. Verslaggever Jeroen Schutijzer zocht duidelijkheid op het hoofdkantoor van Hans Textiel in Ridderkerk. Ik ben van NOS Radio... Zou ik iemand van de directie kunnen spreken? Moment niet, meneer. Iemand anders. Neem zo even plaats. Ja, dank u wel. Lijst, ja, als u kun... even de apparatuur uit zou kunnen zetten. Wat zegt u? Ik zeg: kunt u even de apparatuur uitzetten? Want ja, ik ja. ben niet in die positie om een interview te geven. Dat doet onze algemene directeur, maar die is niet aanwezig. Ja. Die is zoek. Nou, niet zoek. Die is, uh, naar... is er iemand van de ondernemingsraad? Mm. Of hebben jullie geen OR? Nou, die vriendelijke mevrouw vroeg dus of ik uh, de microfoon even uit wilde zetten. De FNV heeft naar buiten gebracht dat hier 100 mensen worden ontslagen... op het hoofdkantoor en de mensen van het distributiecentrum. Uh, de mevrouw die ik net sprak wilde het niet uh, bevestigen... maar ze geeft wel aan dat er uh, ja, grote onzekerheid is. Hans Textiel, een grote concurrent van Zeeman... is al wekenlang in overleg met een uh, Duits detailhandelsconcern... NKD zou Hans Textiel graag willen overnemen. Maar heeft nu geëist van Hans Textiel dat er niets tegen de pers wordt gezegd... over het verloop van de onderhandelingen. En meer duidelijkheid is er misschien maandag. Wat ik nog wel kan doen is uh, naar een van de winkels gaan. Nou, hier ben ik dan bij een filiaal van uh, Hans Textiel. Goedemorgen. Uh, ik denk dat u even met de filiaalleidster weten. Ah, waar is ze? Is ze daar, de filiaalleider. Ook goed. Die is kleding aan het ophangen. Ja, wat doe je anders in een kledingzaak? Ik ben van NOS Radio. Sorry, ik heb geen commentaar. Geen commentaar? Ja, maar u weet niet eens wat ik wil vragen. Sorry, maar we mogen er überhaupt niet aan meewerken als u tijdens onze werktijd komt. Uh... U mag niks zeggen. Nee. Nee. Nou, dan moet uh, vakbond FNV maar duidelijkheid brengen. Bestuurder Niels Suiker maar eens bellen via het audiosysteem in de auto. Niels Suiker. Meneer Suiker, wat is er aan de hand bij Hans Textiel? Een heleboel, maar een heleboel is ook nog onduidelijk. Uh, wat wel duidelijk is, is dat de overname die eerder aangekondigd was per 1 februari niet gerealiseerd is. En dat in plaats daarvan uh, voor de mensen op het hoofdkantoor is aangekondigd dat er ontslag zal worden aangevraagd. Maar is er nog wel uh, overleg met dat uh, Duitse bedrijf NKD? Ja, ook dat is uh, onhelder. Uh, of die overname definitief afgeketst is, of dat er toch nog een kans dat die doorgaat, uh, weet ik op dit moment niet. Er zijn heel veel vragen over, met name ook bij het personeel natuurlijk. Staat er maandag een uh, bijeenkomst gepland? Klopt. Het verbondgenoot organiseert maandag een uh, bijeenkomst voor werknemers van Hans -Xiel. Dat doen we op ons kantoor in Rotterdam. Maar het ziet er niet goed uit? Nee, het ziet er heel somber uit. Want uh, hè, de aankondiging is nu dat uh, dat het hoofdkantoor ja ontmanteld wordt, nou ja, het is natuurlijk een illusie om te denken dat je de winkels uh, dan nog heel lang draaiende kan houden op het moment dat het hoofdkantoor en het distributiecentrum gesloten wordt. Dus er moet heel snel een oplossing komen, zeker ook voor voor het winkelpersoneel. Dus het ziet er inderdaad niet uh, heel goed vooruit op dit moment om een uh, understatement te gebruiken. De bijdrage was van Jeroen Schutijzer en dan het voetbal. Kevin Strootman is de grote verrassing in de selectie van het Nederlands elftal. En dan hebben we het over de oefenwedstrijd die we gaan spelen tegen Oostenrijk komende woensdag. Ruim een maand geleden speelde Strootman notabene nog in de eerste divisie bij Sparta. In de winterstop nam FC Utrecht hem over en nu dus al geselecteerd voor het grote oranje. Dat is een opvallende keuze en dat vraagt om tekst en uitleg. Bert van Marwijk, de bondscoach, geeft die.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 Dus hij heeft uh, genoeg eigenschappen om een, een topspeler te worden. Mooie woorden dus van de bondscoach over Kevin Strootman. Een winnaar dus, 20 jaar oud en koud een maand in dienst bij de FC Utrecht. Rachna Niemeijer sprak met het talent. Was jij vroeger een jongen die uh, droomde van het Nederlands zelf al... en ook nog dacht, dat wordt later wel wat? Dromen natuurlijk, alleen uh, ja, je gaat er niet vanuit dat je er automatisch dat je erbij komt. Alleen uh, ik denk dat een paar miljoen... Uh,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 En dan gaan we naar Denemarken, want de Somaliër... die begin vorig jaar de Deense cartoonist Kurt Westergaard probeerde te vermoorden... die is veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. Misschien weet u het nog wel. De man drong het huis binnen met een bijl. En hij drong dus het huis binnen van de cartoonist. En die cartoonist die wist zichzelf te redden... door zich op te sluiten in zijn gepantserde kamer. In Kopenhagen is onze correspondent Rolien Creton. Rolien, negen jaar gevangenisstraf. Hadden de Denen daarop gerekend? Nou waar ze vooral niet op gerekend hadden... was uh, dat hij is veroordeeld voor terrorisme. Um, en dat was eigenlijk de grote vraag uh, tijdens de rechtszaak. Um, de vraag was, um, wat uh, was deze uh, man van plan? Wilde die, uh, was dit een poging tot moord? Wilde hij alleen uh, de uh, spotprinttekenaar tekenaar vermoorden? Of was dit ook een aanval op heel Denemarken... en de Deense samenleving en de vrijheid van meningsuiting? Dan zou het namelijk om terrorisme gaan. Nou, volgens de rechter is dat laatste het geval. En dus is uh, de, uh, het, de terrorisme paragraaf is gebruikt. En dat is interessant, omdat het nog nooit... Uh, Eerder is voorgekomen dat iemand in Denemarken voor terrorisme is uh, veroordeeld. En dat is ook een overwinning voor het openbaar ministerie in Denemarken. Nou goed, hij veroordeelt voor uh, terrorisme. Um, negen jaar dus. Is het dan ook een grote kwestie in Denemarken? Spet dit ook van alle nieuwszenders af? Nou, ik moet zeggen dat de belangstelling... in de loop van het jaar wel is afgenomen. Het is al natuurlijk een tijd geleden... dat het is gebeurd, een jaar geleden... dat hij met zijn bel uh, het huis van uh, Westergaard... binnendrong. En die rechtszaak heeft dus... Uh, erg lang geduurd. Bovendien uh, gaat deze man in hoger beroep. Hij heeft niet alleen negen jaar... Uh, gevangenisstraf gekregen... maar hij zal ook Denemarken worden uitgewezen. En dat wil hij niet... omdat zijn uh, gezin hier in Denemarken uh, woont. Dus deze... Uh, de rechtszaak is nog niet afgelopen. Nee, rechtszaak nog niet afgelopen. En ik neem aan dat trouwens ook het nieuws bij jou ook beheerst wordt... net als hier, door alles wat er gebeurt op dit moment in Egypte. Ja, dat wordt inderdaad helemaal overschaduwd door uh, Egypte. En ook in, uh, hier in Scandinavië zijn er uh, meerdere journalisten die uh, zijn uh, bedreigd. Er is bijvoorbeeld een zweten tv-journalist die, die uh, gisteren is uh, neergestoken. Uh, zijn situatie is nu stabiel. Hij ligt in een, uh, een ziekenhuis in, in Kandil. Cairo. Um, en verder is er ook een Deense journalist die uh, bij zijn haren uit de auto is gesleurd en is bedreigd. Natuurlijk is er ook de meeste aandacht gaat uit naar uh, wat er komen gaat uh, vanavond. Maar ja, ook bezorgdheid over journalisten hier. Rolien Creton, was dat vanuit kopenhagen Betters, Is er nog laatste nieuws verder vanuit Cairo? Uh, uh, nou ja, ik zag het bericht voorbij komen dat uh, het kantoor van de uh, Moslimbroederschap zou zijn uh, bestormd uh, om een uur of zeven. Gauw ga niet, uh, of dat nu net is... Uh, Egyptische een, tijd. Hè? Egyptische tijd, we zijn een, een uur uh, voor. Dat zou kunnen, want ik had eerder op de dag uh, vandaag op Al Jazeera uh, al gehoord... dat bijvoorbeeld het kantoor van een, uh, een nazaristische partij in het zuiden uh, was bestormd. En het kantoor van Jazeera uh, zelf is ook bestormd en het meubilair is vernield. Dus dat soort uh, schurkstreken, uh, zal ik maar zeggen, van de Baltagia... dat gaat wel gewoon door. Goed, we praten straks uh, verder. Eerst is het tijd gewoon om uh, het nieuws eens even samen te vatten. Vooraf gegaan door...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 In Cairo en andere Egyptische steden hebben miljoenen mensen opnieuw gedemonstreerd tegen president Mubarak. Even ging het gerucht dat Mubarak was opgestapt en dat leidde op het Tagirplein in Cairo tot grote opwinding. Maar het gerucht bleek niet te kloppen. Het leger heeft de Mubarak-aanhangers tegengehouden die op weg waren naar het plein. Intussen is het donker in Cairo, maar de betogers maken geen aanstalten te vertrekken. Ze willen blijven tot Mubarak weg is. De leiders van de Europese Unie roepen in een verklaring op... tot de vorming van een overgangsregering in Egypte... die op een brede basis steunt. Aan de wensen van het volk moet tegemoet worden gekomen met hervormingen... niet met onderdrukking, aldus de EU. Minister Leers blijft bij het plan uit het gedoogakkoord... om illegaliteit strafbaar te stellen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten noemt het plan onnodig stigmatiserend. De VNG is bang dat illegalen die bang zijn voor ontdekking... hun kinderen niet aanmelden voor school... en niet naar de dokter gaan als ze ziek zijn.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 Morgen is het ook bewolkt en in het noorden regent het af en toe. Vrijwel overal wordt het 10 of 11 graden. Alleen dicht bij zee wordt het een graad of 8, want het zeewater is nog koud. De wind waait uit het westen tot zuidwesten neemt in de middag af naar matig tot vrij krachtig, maar is aan de kust vooral in het zuidwesten nog lange tijd krachtig tot hard windkracht 6 tot 7. Zondag is er ook veel bewolking en zondagochtend is er in de noordelijke helft van het land kans op wat lichte regen. Het wordt dan 8 tot 10 graden. Maandag is het ook nog zacht, maar na maandag geleidelijk een daling van de temperatuur. Met in de nachten ook weer lokaal een graadje vorst. ANUB ah, verkeersinformatie. verkeersinformatie. De meeste files staan rond Utrecht en Amersfoort. Maar het is verder niet drukker dan gebruikelijk. Iets meer dan 100 kilometer file. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo is wel veel vertraging. Er staat tussen de afrit Voorst en Deventer Oost 7 kilometer stil. Door een kapotte auto zijn daar twee rijstroken dicht. De A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en Pernis 9 kilometer. Door een vrachtwagen met pech is daar de rechte rijstrook dicht.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 Het Radio 1 -journaal. Natuurlijk ook te beluisteren via het internet www.nos.nl. En ook via de Twitter NOS Radio 1. Dat is ons Twitteradres. Op het plein in Cairo is nog steeds Hans-Jaap Melissen. Hans-Jaap, er zijn berichten, door de BBC verspreid, onder andere... dat er ten noorden van het plein geschoten zou zijn. Heb jij daar iets van gemerkt? Ik heb wel het schoten gehoord. Dan ben ik even door de vermoeidheid uh, oost, westen, noord en zuid uh, kwijt. Ja. Maar uh, het zou goed in nieuw geweest kunnen zijn... Uh, maar ja, ik kan vanaf hier niet checken uh, wat er dan geraakt is bijvoorbeeld. Uh, er wordt nog wel eens in de lucht geschoten. In, in dit soort landen in het algemeen al. Festiviteiten, maar ook nu om mensen bang te maken uh, als ze dichtbij het leger komen, bijvoorbeeld. Uh, dus dat is het enige wat ik weet. Oké, okay, en de, de mensen op het plein dan. Hoe is de stemming daar nog steeds? Om? Laat ik eerst wat anders vragen. Zijn er nog steeds heel veel? Er uh, zijn er nog steeds heel veel. Maar het is niet meer die massa die het vanmiddag was. En ook zeker hebben ze vandaag niet het aantal behaald wat ze op dinsdag behaalden. Toen er ook veel meer families waren, met kinderen. Um, maar er waren honderdduizenden mensen, dat kun je geruststellen. En soms betekent het ook een beetje omdat... Uh, ze ook steeds verder in de zijstraten staan, uh, deze demonstranten. En dus dat zijn ze ook een beetje uit mijn zicht, en zeker uit het zicht van de camera's. De barricades zijn wat verder de zijstraten ingeschoven. Dus ze hebben eigenlijk een groter gebied veroverd. Ja. Nou was er ook een groep aanhangers van Mubarak aan, uh, aanwezig. Um, waren die gewoon alleen maar met woorden bezig, of zijn die ook nog op de vuist gegaan? Die zijn ook nog op de vuist gegaan. Want op een gegeven moment werden er uh, vier Mubarak-aanhangers hier... Uh, ten tonele gevoerd door uh, special forces van de, de militairen die hadden hen dan in handen gekregen nadat ze dus eerst door de demonstranten gevangen waren genomen. Zo gaat dat. De demonstranten maken krijsgevangen en geven die dan over aan het leger. En, um, dus, dus, maar dat gebeurt ook allemaal weer wat verder van het plein. Er zijn gewoon een soort verkenners van deze demonstranten. Maar ook wat kleine, uh, ja, je kunt het bijna zo'n klokboekjes noemen. Dat willen ze zelf liever niet zo niet horen. Maar die die zijn toch ook een beetje elkaar aan het uitdagen... maar er gebeurt toch wel iets, iets verder van het plein. Oké. Okay. Dankjewel Hans-Jaap. We hebben straks nog weer uh, contact met je. We gaan verder praten met Bertus, Bertus Hendricks... hier in de, de studio van Klingendaal. Bertus, eventjes eerst iets, iets, iets anders. Want uh, vandaag komt ook de Arabische Liga uh, naar voren. Uh, dat is heel lang geleden dat ik daar iets over heb gehoord. Ja. Nou, officieel kwam de Arabische Liga... En niet, maar uh, Amrou Moussa, die de secretaris-generaal is van de Arabische Liga... die heeft een bezoek gebracht aan de demonstranten op het plein. En dat is natuurlijk toch wel een buitengewoon uh, sterk signaal. Want dit is een man die is zelf jarenlang minister geweest... van Buitenlandse Zaken. Uh, die heel populair is bij de Egyptenaren. Uh, ook al omdat hij wat uh, kritischer was... Uh, ten aanzien van uh, de politiek van de Israëlische regeringen. Met name tijdens de Palestijnse Intifada. Toen ze zelfs nog een, een lied uh, op hem uh, gemaakt van... Uh, ik hou van Amra Moussa en ik heb een hekel aan Israël. Uh, oh. Van uh, een, een zanger... Uh, ja, Aboula, zoals die heet. Uh, en die populariteit die was voor Mubarak aanleiding... om hem weg te promoveren naar de Arabische Liga. Dus dat is een man die heeft de nodige uh, uh, gezag nog steeds... ook al was hij iemand van het oude systeem. En die, de Arabische Liga is helemaal een, uh, een officieel ding. En die komt dus nu naar het... Naar, naar het uh, dat zegt iets over hoe... De, de, de mensen van de elite al een beetje bezig zijn om wat andere posities in te nemen. Precies. Nou, we krijgen allerlei vragen ook binnen. Mark van der sterren bijvoorbeeld, die zegt, krijgt Mubarak steun van andere Arabische leiders uh, om bijvoorbeeld uh, met hun legers de opstand neer te slaan? Uh, nee, niet geen militaire steun, maar het is uh, aan geen enkele twijfel onderhevig dat uh, koning Abdallah van Saudi-Arabië uh, uh, hem alle steun heeft toegezegd. Want uh, die zit natuurlijk ook uh, dat hij hoofd is van een autocratisch regime en en geloof me gerust dat president Boet van, uh, van, van uh, Algerije... Bang... en Gaddafi, uh, die openlijk uh, zijn steun gaf aan Ben Ali in Tunesië... die zal uh, Mubarak ook wel gebeld hebben. Dus dat, dat is waar, maar niet met militaire middelen. Dat is uitgesloten. Ja. Er is er nog een vraag van uh, J. Grein Die zegt, van ja de meningen, want we hebben het ook gehad ja. over de moslimbroeders... Die, uh, de moslimbroederschap, dat loopt nogal uiteen. Uh, onze premier, uh, Rutte, is daar negatief. Over. Wat vind jij, Bert? Nou ja, kijk, Premier Rutte heeft, vind ik, tamelijk kritiekloos het, uh, het idee overgenomen van uh, die, die moslimbroeders. Dat is zo'n beetje het spookbeeld. Als er een vacuüm ontstaat, dan krijgen we een Iraanse toestand. Uh, dat is uh, volgens mij onnodige angst uh, zaaien. Al die mensen die dat beweren, die hebben niet gevolgd wat er uh, een ontwikkeling is geweest in Egypte uh, onder de moslimbroeders. Daar is een, uh, een, een jarenlange uh, discussie geweest en die zijn nu veel meer uh, gericht op het Turk Turkse model om via de Instituties, uh, langs verkiezingen een, uh, een plaats te hebben in het, in het systeem. En die hebben afscheid genomen van uh, het gewelddadige uh, idee. van een gewelddadige machtsovername, een koep. Uh, dus ik, ik denk dat dat uh, um, gewoon een onnodige bangmakerij is. En maar vergeet... waar, waar, komt dat dan? waar komt dat dan vandaan? Nou, ja, Want het is volgens mij niet alleen in Nederland. Nee, dan... nee maar omdat, omdat namelijk als het. Uh, uh, kijk, als er een andere regering komt. dan komt het hele. Uh, uh, de, de orde zoals die er nu is. De zogenaamde gematigden, de regeringen van Saudi-Arabië, Egypte, Jordanië en Israël. Die zijn aan één front. Dat komt dan gewoon een beetje op losse schroeven te staan. En dan hebben we vragen van, stel als er een regering is waar een flinke vertegenwoordiging van de moslimbroederschap van uit zou maken. Of als een grote oppositie in het parlement. Wat gaat er dan met de relatie met Israël gebeuren? Het vredesverdrag, de houding van de Palestijnen, al dat soort overwegingen. Ja, want dan komt Ron Linker om de hoek kijken met Amerika. Goedemiddag, ook okay. jij. Uh, want de Amerikanen hebben dezelfde vrees. Klopt. En uh, nou, toevallig was gisteren op de Amerikaanse televisiezender Fox, een hele conservatieve televisiezender. Ja, ja, ja. En dat weet Bethes ook. En, en daar kijken ze er toch wat minder genuanceerd naar dan Bethes Hendricks hier bij ons in de studio. Ik hoorde Glenn Beck gisteren, dat is een van de be bekendste presentatoren, daar zeggen: Het is één grote moslimsamenzwering om in het Midden-Oosten een kalifaat neer te zetten. Ja, ja, ja. Nou is Glenn Beck en Fox News, en uh, dat ja. is natuurlijk een, een, een extreem kant van het conservatisme in Amerika. Maar het geeft wel een beetje aan wat toch een van de angsten is. Hè. Ja, wel, maar angst is natuurlijk een kenmerk van angst. Dat is vaak niet rationeel. En, en daardoor eh, angst is een slechte raadgeefster. zeker nu. Ja, maar het beïnvloedt wel misschien weer wel de politieke besluitvorming. Precies, want als je gaat kijken naar president Obama... die heeft natuurlijk de afgelopen week wel een draai gemaakt... naar steeds meer Mubarak moet opstappen. Maar het begon een week geleden met vice-president Biden... die de vraag kreeg, uh, vindt u uh, president Mubarak een dictator? Het antwoord was nee, ik vind hem geen dictator. Tot aan nu, maar dan nog steeds hebben de Amerikanen niet hardop gezegd... Mubarak, jij moet nu opstappen. Ja, maar in feite zijn ze achter de schermen wel bezig... om hem dat dringende advies te geven. En het valt mij ook op als je James Rubin... de voormalige onderste uh, minister van Buitenlandse Zaken... Uh, vandaag ook om CNN laat, uh, hoort. Die zegt, ja, ook in Amerika, in de in regeringskringen... is het in besef doorgedrongen. Die moslimbroeders, dat is een, een essentiële component... van de politieke kaart in het Midden-Oosten. Willen we stabiliteit hebben, willen we legitimiteit hebben... dan zullen we ook een middel moeten vinden om uh, die... In in het systeem in te passen. En eh, de, ook de officiële Amerikaanse politiek... Eh, die, eh, die gaat eh, niet zo ver dat ze ze uitsluiten En dat betreft is premier, premier Rutte als het ware... een beetje romser dan de paus in Washington. En komt dat moment waarop ze gewoon openlijk... vanuit Washington zullen zeggen... Mubarak, je moet nu weg? Nou, dat is een interessante vraag. Straks uh, om uh, tien over negen onze tijd is er een persmoment uh, toevallig. Uh, althans niet toevallig. Het is een gepland bezoek van de Canadese premier Harper. En dan heb je altijd dat moment waar Obama en Harper even bij het haardvuur zitten... en een aantal journalisten een vraag mogen stellen. Ik weet zeker dat er dan een vraag over Egypte wordt gesteld. Misschien is dat het moment dat Obama ook daadwerkelijk dat hardop gaat zeggen. En achter de schermen wordt er natuurlijk ja. uh, ja. wel degelijk gesproken... Ja. en is er al afscheid genomen van Mubarak. Ja. Alleen ja. de Amerikanen willen garanderen, garanties hebben... Ook van de moslimbroederschap, dat uh, de stabiliteit in de regio, ja. de, de vrede met Israël, niet in gevaar ja. komt. Want en, dat is hier ja. in, dat is in Amerika. Sorry, ik ben nu in Nederland. Maar <laughs> je bent hier. De gewoonte, uh, dat is in Amerika een, een onderwerp waar presidenten hun verkiezingen om kunnen verliezen. Inderdaad. En, uh, maar het is heel moeilijk voor Obama om openlijk te zeggen: van, Mubarak, nu moet, nu, moet, nu, moet, nu moet je opstappen. Want uh, kijk, de, het, uh, Omar Suleman, de vicepresident, heeft zijn toespraak ook erg gespeeld op die patriotische snaar van de, uh, van de Egyptenaren. Wij zijn hier geen het wordt niet een worstel, Maar in de praktijk wordt het wel gedaan. En houdt men er rekening mee uh, dat Mubarak... Eigenlijk is Mubarak uitgespeeld. En de man waar ze nu eigenlijk mee dealen is Omar Soleiman. Altijd andere sterke man uh, van uh, Egypte achter uh, Mubarak. En, uh, en, en in feite bereidt men zich er ook op voor. En gaat men ook contacten met de moslimbroeders aan... om te zorgen dat die overgang inderdaad stabiel is. En Hamas moeten we niet vergeten, dat is de, de, de Palestijnse tak... van de moslimbroeders, die heeft al uh, gezegd... wij zijn bereid in Israël te herkennen binnen de grenzen van 67. Ik denk dat de Egyptische broederschap, wetende wat er allemaal op het spel staat... Uh, ook een dergelijke positie zal innemen als zij onderdeel zou uitmaken... van een theoretische regering, maar zover zijn we nog lang niet. Maar ik denk dat dat spookbeeld, dat zal na een mm. tijdje blijken niet meer te werken. Maar, maar jij noemt Hamas, en, ja. uh, heel veel uh, senatoren en politici... en ook conservatieve congresleden, uh, die, die noemen dat voor... Hamas 2006, als een les die we hebben moeten leren... toen president Bush aandrong... we moeten democratische verkiezingen organiseren. Laat het daar gebeuren. En wat kregen ze ervoor terug? Hamas. En het vredesoverleg met Israël kwam stil te liggen. Dus het is een dat is een spookbeeld voor veel Amerikanen. Ja, maar goed, dat, dat, dat, dat het vredesoverleg met Israël stil komt te liggen... dat is niet de primaire verantwoordelijkheid denk ik van Hamas. Want terwijl Hamas al lang niet meer meedoet... en nu met Abbas, en dat is door die onthulling... van al die Palestine-papers wel gebleken... is er ook absoluut geen beweging. Dus eh, ik denk niet dat dat de beslissende, eh, maar het is zo, het is waar. Als het Mubarak-regime weg is, of als de belangrijkste krachten daarvan weg zijn door een overgangsregering, dan zal de krachtsverhouding in de onderhandelingen ook verschuiven. En dat wil niet zeggen dat we oorlog krijgen, maar dan zullen er eh, aan, aan, aan de Palestijnse en de Arabische kant krachtiger eh, onderhandelingen gevoerd kunnen worden dan, dan nu. Nu de Verenigde Staten volgens de Arabieren altijd de kant van Israël heeft gekozen. Heren, ik wou het hier eventjes bij laten, hoewel we nog een hele tijd zouden kunnen door discussiëren. Want het is razend interessant, en, maar dat zijn de ontwikkelingen in Egypte zelf uh, ook. Gaan we straks over verder, want er is ook nog ander nieuws. Bijvoorbeeld, veel mensen hebben zich uit de katholieke kerk laten uitschrijven. U hoort zo het verhaal van de 89-jarige Suus van der Voer. En er is natuurlijk nieuws van de weg. Wijnand ja, deze spits gaat verder geen potten breken. 100 kilometer in totaal, wat minder dan gebruikelijk. Wel staan alle dagelijke fietsers er rond Utrecht en Amersfoort. Die zijn dan ook meteen aan de maat, zeker op de A1. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo is een ongeluk gebeurd bij Deventer-Oost. Daar staat 8 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. En de A15 vanuit Europoort springt eruit tussen Spijkenisse en Pernis 9 kilometer. Door een vrachtwagen met pech is de rechte rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. 23.000 Rooms-katholieken hebben zich het afgelopen jaar uitgeschreven uit hun kerk. Dat was een kwart meer dan het jaar daarvoor. De oorzaak van het, aantal, van het hoge aantal uitschrijvingen... ligt volgens de onderzoekers in de onrust die de katholieken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 rondom het seksuele misbruik in de katholieke kerk. Eén van die mensen die zich heeft laten uitschrijven... is de 89-jarige Suus van der Voer uit Goorle. Ze groeide op in een vrijzinnig protestants gezin... en koos rond haar twintigste heel bewust voor het Rooms-katholieke geloof. Tot haar 75 ste jaar publiceerde ze in een kerkblad... Brieven aan God, onder het pseudoniem Marta. Vorig jaar nam ze de pen opnieuw op. Dit keer om aan God uit te leggen waarom zij besloten had... de Rooms-katholieke kerk de rug toe te keren. God, zover is het dan nu gekomen. Ik heb vandaag de brief bij de pastor in de bus geschoven. Waarin ik verzoek me uit te schrijven uit het ledenbestand van de rooms-katholieke parochie. en alle hiërarchische treden van de kerk waar dat nodig mocht zijn. Heel vaak heb ik al over deze stap nagedacht. en telkens weer tot mezelf gezegd: Als je er een punt achter zet, moet je verder je mond houden. Dan kun je niet meer van binnen uitwerken aan je idealen voor een hedendaagse geloofsbeleving. Dan ging ik toch weer op dezelfde voet verder. Mevrouw Van der Voor, u heeft die stap gezet, u heeft zich uitgeschreven als rooms-katholiek, nadat u bijna 70 jaar lang uh, katholiek bent geweest. Wat was voor u de aanleiding? Ja, de druppel die de emmer deed overlopen, dat was reuzel carnavalsmis in Reuzel, waar prins Carnaval als homoseksueel werd geweigerd... de communie te ontvangen. En waarom geeft dat u zo aan? Omdat ik zelf twee homoseksuele zonen had. Ik had vier kinderen, twee hetero, twee homo. En ik dacht, toen ik dat las over die pastor, wat hij ge gedaan had... dus geweigerd, de communie, toen dacht ik... Uh, Stel nou dat ik in die kerk gezeten had en dat mijn zoon die carnavalsprins was, wat had ik dan moeten doen? Ik de communie gaan en hij niet? Dat kan toch niet? Dus ja, dat was het nou. Als hij geweigerd wordt, dan wordt mijn kind geweigerd en dan ben ik geweigerd. Maar ik kan me voorstellen dat in de afgelopen decennia u wel vaker dat idee heeft gehad. Want de opstelling van de Rooms-Katholieke Kerk naar homoseksuelen toe was niet nieuw. Die was niet nieuw, maar dat vond ik nog te verdragen. Maar dat ze mij afsluiten van God, dat kan niet. En dat was nog niet eerder gebeurd op die manier of dat u erover gehoord had in al die jaren? Nee, eigenlijk niet. En uh, toen heb ik dus heel diep nagedacht en toen is mij gevraagd van... Nou, schrijf er maar een zeer traditionele Marta-brief over aan God. Zou u het slot van uw brief uh, willen voorlezen? Niettemin was de gang naar de pastorie niet zomaar een loopje. Elke stap telde. Ik ben niet van harte blij met de rust die over me is gekomen. Het zal wennen zijn. Ik heb gelukkig mensen die uh, dit heel erg goed begrijpen... En die uh, opgezette tijd samenkomt en uh, een gebedsdienst houdt. U bent niet langer lid van de Rooms-Katholieke Kerk... Nee. maar heeft u nog steeds een band met God? Zeker, Ik schrijf nog steeds Marta-brieven. Maar bent u ook niet um, bezorgd wat God ervan zou vinden... dat u die stap heeft genomen? <laughs> Eén van de gezegden in mijn brieven is... God, dat gelooft u toch zelf niet... Is. U denkt dat God het wel begrijpt, dat u het eigenlijk ook veroordeelt wat daar gebeurde in Reusel? Ik denk het wel. Ja. De vragen werden gesteld door Karin Alberts. In een reactie trouwens, laten de Nederlandse bischoppen weten dat elke uitschrijving er één teveel is. Ze willen zich ervoor inzetten dat het vertrouwen in de kerk wordt hersteld. Het NOS-Radio en Journal Media Overzicht. Hier is Juri, Juri Stubenitski. Egyptenaren de straat op voor het laatste duwtje. Dat is een van de vele koppen op de site van Al Jazeera over de volksopstand. Een verslaggever zegt dat er op het Tahrirplein verschillende demonstranten zijn. Zoals vrouwen, kinderen, moslims en kopten. Op het liveblog van de Arabische nieuwszender wordt de bestorming van een redactie veroordeeld. Vandaag werd een gebouw van Al Jazeera door aanhangers van president Mubarak in brand gestoken. Het lijkt de zoveelste poging van het regime om de berichtgeving over de opzicht... Tegen te werken is te lezen in een reactie van Al Jazeera. De Britse krant The Guardian probeert het massaprotest te laten zien met foto's. Zo loopt een man rond met een grote vlag met daarop de afbeelding van Mubarak. Er is een rood kruis over het hoofd van de president geplakt en met een balpen is er een snorretje onder de neus van Mubarak getekend. Op een andere foto liggen gewonde demonstranten voor een tank om te voorkomen dat het voertuig wegrijdt. De leider van de Arabische Liga, Amr Moussa, die denkt dat Mubarak geen gehoor geeft aan de protesten. Ik denk niet dat hij vertrekt, maar aanblijft tot eind augustus, zei Moussa tijdens een interview met de Franse radiozender Europe. Daarna vroeg hij zich bij de demonstranten op het plein. Een stormvloed van berichtjes over Egypte op Twitter. Zo beschrijft CNN-correspondent Nick Robertson zijn bezoek aan een imam in Alexandrië. Die heeft gezegd: Er is geen ruimte meer voor compromissen. Het Egyptische volk is de staat van angst voorbij. De revolutie moet doorgaan totdat het systeem is veranderd. En het bestrijden van tegenstanders van het regime is onmogelijk... schrijft een van de grootste Arabische kranten, El Hayat. Volgens de, kranten, volgens de krant zijn mensen op zoek naar vrijheid en democratie. De generatie van Facebook en internet klopt op de deur van alle Arabische landen. De mensen willen meewerken om eerlijke democratieën in te voeren. En er is natuurlijk ook ander nieuws. Het befaamde, 70 jaar oude jazzcafé de Cotton Club in Amsterdam moet dicht. Het parool schrijft dat de gunning van de club niet wordt verlengd door de gemeente, want de eigenaar heeft banden met topcrimineel Dino Soerel, die zou geld hebben gegeven bij de overname van het café in 2002. De Cotton Club werd in 1940 opgericht en was de stamkroeg van muzici uit Ghana en Suriname. Amerikaanse militairen kwamen van vliegbasis Soesterberg en namen 78 toerenplaten mee met nieuwe jazzmuziek. Tot op de dag van vandaag worden er jazzconcerten gegeven, maar dat zal dus niet zo lang meer duren. Sportmedia in Zuid-Amerika melden dat Johan Neeskens de nieuwe bondscoach wordt van Trinidad en Tobago... en daarmee treedt hij in de voetsporen van Leo Beenhakker. De Spaanstalige sportwebsite DS schrijft... dat Neeskens met grootheden heeft gewerkt als Johan Cruijff in de jaren 70... En dat hij de assistent was van Guus Hidding. De Guardian in Trinidad en Tobago meldt dat er vijf mensen in de race waren om bondscoach te worden. Ook de Portugese coach Carlos Quares en drie andere Nederlanders maakten kans. Maar volgens de voetbalbond waren de eisen van de Portugees te hoog. Waarna de keus automatisch op Johan Neskans viel. Jullie, dankjewel voor het mediaoverzicht. Bertus, um, ja, we hadden het net al over dat live-blog van uh, Al Jazeera. Uh, daar lezen we ook nu weer nieuws over over uh, Mubarak, wat er met hem zou kunnen gebeuren. Ja, dan, dan wordt een suggestie gedaan dat hij een honorair president zou kunnen zijn tot eind augustus. En dat er dan vervolgens, uh, uh, en dat er dus nu al uh, onderhandeld zou kunnen worden over een, uh, de overgangssituatie. Het is een van de proefballonnen die, denk ik, wordt opgelaten. De, de, de, de regering zegt dat, de, dat ze met de jongeren daarover gesproken hadden. Welke jongeren dat zijn, is vooral nog onduidelijk. Het is duidelijk dat een hele grote groep van de officiële organisaties, zoals ik al eerder zei, daar niet mee eens zijn. Maar uh, wat het wel bewijst is, het tijdperk Mubarak is voorbij. Hij maar, speelt al niet meer de rol. Hij, is, hij, hij, hij zit op de achtergrond. en Het gaat er nu om, om een soort gracieuze uitweg te vinden. Een, een mooie oplossing ja, voor omdat hem. Dat ook, zijn zonder gezichtsverlies misschien ook. Ja, en, en ook omdat er toch uh, een heel wat Egyptenaren zijn... die uh, wel sympathie voor hem hebben. En die, die ook vaak denken... al die, die misstanden, dat was eigenlijk niet de president... dat waren de graaiers en de dieven rondom hem heen. En daar speelt men een beetje op. Uh, maar ik, ik, mijn eigen inschatting is... Ik denk dat dit uh, onvoldoende is, dat er meer uh, concessies zullen moeten worden gedaan om het momentum van de demonstraties en de vastbeslaten dus de beratenheid van de demonstranten de overgrote meerderheid daarvan te breken. Maar, ja. maar het is het begin, het begint te schuiven. Het begint steeds verder te schuiven. Precies. We kijken naar het einde van het tijdperk van Mubarak. Alleen de vraag is hoe het precies ten einde komt. Ja. Dat is eigenlijk ja. de vraag. Goed Bertus, praten we ook na zes uur uh, over en dan praten we ook weer met onze verslaggevers in Cairo over de situatie op het plein en elders in de stad, hoe het daar is. Blijf erbij.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 is helemaal weg. Argos, morgen. Van kwart over twaalf tot één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.